Morgen gaat de brand weer verder met nablussen. Dat duurt tot zeker zondagavond. 200 campinggasten die uit voorzorg werden geëvacueerd mogen sinds 6 uur weer terug.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 regeringsgebouw in brand te steken. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt nog langzaam af tot minimaal rond 13 graden. Morgen vrij zonnig. In het noorden wordt het door een frisse noordoostenwinter een graad of 20. Elders wordt het 23 tot 28 graden. Dit, was het... Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Welkom terug op het tweede uur van uh, CFM uh, Sport op de vrijdagavond. Uh, nog steeds met uh, Joop en uh, Daniel Levers hier achter de knoppen. Uh, dit was een heerlijk nummer om het tweede uur mee te starten. Ja, niet? Ja, geweldig. Ja, dus genieten, uh, Luc. We zaten hier allemaal luidkeels mee te zingen. Houdt time flies, hè? How time flies. Echt <laughs> geweldig. Ondertussen heb ik van uh, Frank Papen een sms'je ontvangen met uh, de wedstrijd bij het Hotsknots Begonia-toernooi. Het staat inmiddels 2-2. Na een afgekeurd doelpunt van uh, Arjen Wille uh, uh, Schuiten ja. uh, is het uh, bestand nu 2-2, dus het kan uh, heel snel gaan. Uh, wat gaan we de tweede uur doen, Jop? Uh, vertel. Nou, we gaan in ieder geval nog kijken hoe dat afloopt. Uh, we Zullen gaan in ieder geval <laughs> kijken hoe... De, uh, maar ze dus. spelen niet twee keer drie kwartier, toch? Uh, ik geloof twee keer 35 minuten Ja, uh, ik denk dat er een paar bladen bier komen eraan ja <laughs> dan gaan we even verder. Kijk, als uh, de zon uh, zakt, dan <laughs> is het dorst, <laughs> ja. alleen maar groter. Wat, wat over gaan we hebben? Wat hebben we nog meer voor sport allemaal? Oh, zoveel, ja, zoveel. zoveel. We gaan het hebben over honkbal, over softbal, over hockey, over handbal. Spinning on the beach, straatvoetbal. Je kan het niet zo gek verzinnen, we hebben het. Oh, met het laatste beginnen, straatvoetbal. Want een mooi begin ja. van uh, ja. het, uh, gewone, het gewone reguliere veldvoetbal naar het straatvoetbal. op, uh, bij mijn, uit mijn hoofd, op 25 juni. Ja, staat het oude halt. Uh, straatvoetbal. Uh, eigenlijk moet je tegenwoordig zeggen, anytime. En dan time het in die gek. Als dus je wil we hebben. Anytime de oude halt. Anytime de oude halt. Dus ja. Altijd de oude ah. halt. Dus het blijft gewoon de oude halt. <laughs> deze. Wat, wat houdt dat precies in dat toernooi? Nou, Het is een toernooi uh, georganiseerd door een uh, paar uh, oudspelers van Z75. Dat weet je. Die uh, vonden het heel leuk om uh, op dat speelveldje naast de oude halt. Waar toen de oude halt stond ja? uh, op de uh, Vondelaan. Om daar een, een straatvoetbal uh, toernooi te houden. Ter ere van uh, Marcel Schorrel. Ter ere van Marcel Schorl. Want Schorel uh, is eigenlijk een soort van uh, uh, tapveldjesmanager geworden. Hij uh, beslecht ruzies, hij heeft een pleister als het nodig is. Hij, uh, uh, hij geeft de drink als het nodig mocht zijn. Helemaal goed. Nou fiets ik daar of uh, rij ik daar geregeld langs als ik zelf moet gaan voetballen. En het is uh, wel een ander soort trapveldje geworden dan ja, jaren uh, geleden. Dat he? vind ik wel jammer eigenlijk. Ik vind die kleine goaltjes heel erg leuk. Deze zijn te groot in mijn ogen. Maar, het is wel helemaal maar ze, ja, maar ze zitten er nu uh, die kleine goaltjes zitten in die grote doel. Oké. Okay. En dat, uh, dat scheelt wel een beetje. Ik vond het wel, het had wel charme de vorige keer. Ja, precies. Hij <tie> is dus waarschijnlijk weer gescoord. <lacht> maar wat u nu hoorde, dat was. De Goed Betty Ugly. De Goede Betty Ugly, <tie> een sms'je uh, waarschijnlijk weer van Frank. Ja, dat zien we straks wel. We hebben het over de oude halt. Ja. Um, wat voor teams doen daar mee? Uh, het, zi uh, het zijn uh, uh, leeftijdsklasses, uh, vijf leeftijdsklasses. De jongste zijn uit. Uh, moet ik even kijken, uit mijn hoofd. durf uh, druk ik dat niet zo 1, 2, 3 te zeggen even. Uh, maar uh, goed, het zijn, uh, het zijn zes leeftijdsklasses. Uh, we kunnen er 24 inschrijven voor een leeftijdsklasse. En de organisatie deelt de teams in. Je kan dus niet zeggen, ik wil met die en die spelen. Dat gaat niet. Nou, we, okay. Ze spelen drie tegen drie. Twee, ze spelen vijf minuten. Of, als er twee doelpunten gescoord zijn door één team, is het ook afgelopen. Of als er pana gemaakt wordt. Dan is het ook al gelopen. Dat is het ook al gelopen. Een echte pana, hè? Ja, dus, dus door de benen uh, zelf weer ontvangen en scoren. Puur door de, puur door de benen, ja, ja precies. Ja. Dus dat zijn hele korte, eigenlijk hele korte. Ja, maar dat, dat is ook wel goed, denk ik. Dat, dat, dan kan iedereen gewoon lekker spelen. En dan kan je de hele dag kan je doorkomen. Het is ontzettend gezellig. Uh, altijd veel ouders, opa's, oma's, tantes en neefjes, nichtjes, weet ik veel. Komen allemaal kijken. En het is ontzettend leuk om te zien. En met name natuurlijk die kleintjes, heel aandoenlijk. Ja, natuurlijk. Uh, ja, ja, de, ja, dat is geweldig. De broeken nog groter dan, eh, dan de bal. Ja. ja. Ja, ja Komt het aan hun knieën? Ja, dat is natuurlijk wel... Ja, nou goed. Het, het is dus op... Uh, Inderdaad op 25 juni. En uh, uit mijn hoofd begint het om 10 uur. En dat uh, het is met de jongsten. En dat gaat zo langzamerhand Gaat het verder. Er zijn altijd prijzen voor iedereen. Oké. Okay. Wordt helemaal goed gedaan. En ze spelen voor een goed doel. En dit jaar is het goede doel de KNR. Remdecon, de Nederlandse neddelse reddingmaatschappij. Oh ja, oké. Okay. Die heeft natuurlijk ook een station in Zandvoort. Ja. Nou, die mensen die stellen zich... Uh, ter uh, ja, beschikking om mensen in nood te redden en ja, die willen ze steunen ja, okay. dat is ook wel eens voor het Johan Cruijff fonds geweest dat soort zaken allemaal allerlei soorten en er komt nog aardig wat geld binnen eigenlijk okay. maar de, de, de spelers op zich kunnen zich ook persoonlijk laten sponsoren inschrijven kost 3 euro ik hoop dat het nog plaatsen vrij zijn, maar ik ben bang dat het alweer dicht is. De, de, de ja, kant is gisteren uitgekomen. Ja, dus ja, dat is in no time. Ja, dat, is dat, dat, gaat vol. Wel, dat gaat heel snel. Ja. Maar goed, je betaalt een 3 euro. Dit gaat in ieder geval naar het goede doel. En dan uh, kan je laten sponsoren door, door familieleden, vader, moeder, weet ik veel. En al dat geld gaat dan naar de KNRM. Na afloop is er uh, namens Marcel Schorel, namens Anytime, de oude halt, een patatje en een drankje. Oké, okay, ja. Helemaal goed. Dus Wordt weer een, een, een hele leuke happening. Ja, ja, laten hopen dat het weer mooi weer is. Want ja. Het is eigenlijk, bij mijn weten, altijd mooi weer geweest. Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje de tijd. Het is eind juni ja? natuurlijk. Ja, ja. Ja, wel, nou ja, voor hetzelfde geld komt de bakken naar beneden. Ja, precies, dat weet ja. ik niet. Nee, maar goed, het oh, goed, 25 juni, gaan lekker kijken. 25, en dan, dan wordt er ja. ook gecollecteerd. Neem het klein geld mee. Ja. Briefjes mag ook natuurlijk. Helemaal ja. Natuurlijk, de briefjes die, die nemen minder, minder ruimte in. Ja, maar die, die, die passen ook erin hoor. Ja. Die gaan er echt in. De, de, de dubbelvouwen en het past erin. <laughs> Oké, okay, nou, tot zover eventjes het over het straat. Van We gaan zo weer verder met uh, uiteraard nog andere sporten. Na uh, Herman Brood en Henny Vrienden met Als je wint, heb je vrienden.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 Ja, dat, waren, dat was Herman Brood samen met die vrienden met als je wint heb je vrienden. Nou, ja het had... was Herman Brood voordat hij ging vliegen. Ja, Herman Brood uh, <laughs> ja die, echt waar dit hotel dat is een goed bevang. <laughs> <laughs> um, inmiddels uh, staat mijn sms niet stil en is het 2-4 geworden in de wedstrijd ja, ja, ja, ja, tussen ja, ja. Zandvoort en uh, Koninklijke HFC. Ja het is natuurlijk een mix van de Zandvoortse een... veteranen natuurlijk. De Zandvoortse veteranen het zullen wel echte veteranen zijn. Ja maar een mix ook. Een mix? Ja. Wat ja, ja. bedoel je een mix? Uit Zand van Meeuwen en z 75 Ja, oké, dus die zijn niet op elkaar ingespeeld natuurlijk. Dan krijg je dat. Fout in de defensie, schijn de oorzaak geweest te zijn. Ja, Kijk, je moet ook wel een keeper op zetten. Maar goed. Ja, maar Clemens heeft jaren niet gekiept. Nee, Clemens, dat kun je niet kwalijk nemen. Ik neem hem ook ik neem hem helemaal niet kwalijk. Maar waarschijnlijk, ik hoop dat er straks nog meer sms'jes volgen. En dat uh, zal beter wordt. de stand uh, een beetje gelijk had. En anders nodigen we gewoon de HFC niet meer uit. Nee, precies. Dan gaan we volgend jaar gewoon weer Z75 dat <lacht> Zandvoort mee doen. Dat was altijd erg gezellig. Goed, uh, verder over sport. Over als je wint heb je vrienden. ZSC softball. Ja. Uh, de softballsters van ZSC hebben een ongeslagen status in een uitzetstrijd bij Olympia 5 weder te behouden. Ja. Ongeslagen status. Nog steeds. Nog steeds. Ja. Ze hebben nu... Uh... Uh, voor, volgens mij zes wedstrijden gespeeld... ...en alle zes flink gewonnen. Flink gewonnen zelfs. Ja. Uh, Afgelopen woensdag heb ik gespeeld tegen de nummer twee... ...die had uh, aanmerkelijk minder punten uit uh, meer wedstrijden. Ik heb daar nog geen uitslag van gezien. Uh, ik mag niet van jou op het internet, geitje. Geitje. hoe kan ik dat vinden? Laat maar gaan. Uh, uh, ik weet niet of ze dat... Uh, ...dat was een thuiswedstrijd ik weet niet hoe dat eindstand is geworden, maar vorig, vorige week was het een zes wedstrijden, zes keer gewonnen, twaalf punten uit zes, geweldig. ik heb ze nog eigenlijk nog nooit zo goed uh, zien mogen spelen, want ik heb ze vaak, een paar keer al gezien dit jaar. en uh, de afgelopen jaar heb ik ze ook gezien, maar er is een nieuw team, er zijn wat, uh, wat nieuwe speeltjes bijgekomen en uh, ja, het klikt, het klikt okay. gewoon. En ze hebben een nieuwe coach, Willy Balk, die speelde regelmatig zelf ook mee en dat gaat helemaal goed. Zijn het allemaal Zandvoortse uh, Ja, het zijn allemaal Zandvoortse uh, meiden. Ja, meiden. Meiden, ja, oké. Okay. <laughs> Ik weet niet. <laughs> en welke klasse, welke klasse hebben we het dan hier over? Uh, De zesde klasse het, is, het stelt niks voor, maar je wint wel uh, alles. Het is het begin. Ja. Je, ja, je wint alles gewoon, klaar. Ja. En uh, dat, is, dat is gewoon heel belangrijk. Ze spelen al jaren in dezelfde klasse. En, ja, het gaat naar één eens klikt het. Oké. Okay. Er wordt goed gepitcht, uh, Wilmer van Riemstijk staat een overzakelijke, zoals je dat bij Honkel noemt, op de heuvel. Nou, dat is dan bij, bij softball op de plaat. Ja. En uh, die gaat gewoon lekker. Fout maakt weinig, uh, veld maakt weinig fouten. Uh, er wordt goed geslagen, een hele goede slagploeg. En uh, dan kom je gewoon tot scoren. Oké, okay, dus de verwachting is wel dat ze dus dit jaar eindelijk die zesde, kla zesde klasse kunnen gaan ja. verlaten. Ja, ja, waarschijnlijk wel, ja. ja. Dus, tenminste, als het zo doorgaat. Maar is het met softbal hetzelfde als met honkbal, dat ze uh, dispensatie hebben qua veld? Want ik begreep dat voor de honkbal... Nee, in, sof veld... nee, in softbal. Dit... Het Zandvoortse veld is in principe een soppelveld. Oké. Okay. Het is gemaakt voor het softball. En daar is later... Is men bij de CEO van gaan denken... De jeugd wilde graag honkballen. Dan krijg je sowieso dispensatie voor... Omdat er geen werpheuvel is. Nee, precies. Nou ja, die jongens zijn senior geworden dit jaar. Die speelden dus nu in de, in de volwassen competitie. Ja, en ik heb dus al van twee keer van een pitcher gehoord... Van de tegenstander. Ja, maar dit is geen gooien voor ons. Nee. Die gasten zijn het gewend natuurlijk, die pitchers. Dan hebben ze bij Zandvoort... Bij, bij, bij het honkbal hebben ze een pitchersprobleem. Er zijn twee pitchers... En een ervan ja, die moet wel eens weg voor stage voor zijn werk, voor zijn school. Ja. En dat gaat altijd voor. Ten ja, ene malen ja. ja. En dan, om dan twee wedstrijden in een week te gooien, is toch redelijk zwaar voor een jongen van 17, 18, 19 jaar. Ja, precies. Dat is erg zwaar. En uh, de eerste vier wedstrijden van Zandvoort ging Cacciando. Uh, allemaal gewonnen. En flink ook, 33, vier geloof ik, op een keer. Ja, nou, maar op een gegeven moment, is bij zoveel punten verschil, dan stoppen ze toch naar acht? Eerst. Nee, nee, nee. Je speelt twee uur. Oh, oké. Okay. Twee uur. Ik dacht tien uh, nee, punten verschil. Nee, nee. Nee, uh, nee. Zo... Is, is als je wat hoger komt. Dan ja? is het, uh, als je bij de zevende in bent. is het meer dan tien punten verschil. dan is het afgelopen. Maar dat is alleen in de hogere competities. Dus Dit is lage competitie. En dan uh, speel je gewoon twee uur. Nou, twee uur gewoon uh, doorslaan. En, uh... Ja, en als je, als je voor staat. en hoef je ineens je laatste inning te spelen. dan is het ook weer afgelopen. Ja, oké. Okay. Ja. ja, dat is het. Dat is, dat is, maar dat, dat wel... is helemaal, uh, helemaal goed gegaan. Alleen uh, daarna. Uh, uh, de, echt, de, de, de goede pitcher van, van uh, ZTC. En dat is Guus Berkhout, die, die, die kon een paar keer er niet bij zijn. Dat merk je meteen. Dylan Franken, ook een goede, goede pitcher. ja, uh, oké. Okay, die moet dus op een gegeven moment. twee, drie wedstrijden gaan gooien achter elkaar. En dan moet je gewoon oppassen dat je je arm niet stuk gooit. En dat krijg je dan natuurlijk. Ja. Slagbroek is redelijk. Er worden wel vrij veel, vind ik, te veel uh, veldfouten gemaakt. Ah ja. uh, dat, uh, dat is niet goed. Maar dat is een kwestie van trainen. Ik vind namelijk... De, de, de gooi en de vangtechniek van, van de heren vind ik uh, uh, beneden maat. Die, die kan beter. Daar moet op getraind worden. Uh, als ik bepaalde jongens zie gooien, denk ik, nou, hoe krijg je in Gosheim dan die bal nog een eentje weg? En dan uh, vangen met één hand eronder, dat soort zaken. Dat, uh, dat werd ons vroeger afgeleerd. Vangen doe je met twee handen. Ja, precies. Ja, heel simpel. Ja. En dat, uh, dat mis ik dus eigenlijk. Ja, oké. Okay. Uh, maar ja, goed, ze gaan er gewoon lekker door. Straks is het uh, uh, heel raar voor een zomersport. Dan krijg je ook een zomerstop. Ja, ja is, ik vind het altijd uh, heel, heel, heel grappig. <laughs> ja. Hopbal begint in, in uh, beginne, april. Uh, ja. in maart en dan in april gaan die wedstrijden ja. spelen. En vervolgens liggen jullie een stil, en augustus stil. Ja, ja, de, ja. En dan gaan ze september nog door. Ja, en dan is ja, aflopen. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is altijd een beetje. Maar een beetje... goed, uh, wintersport, ik ken ook een winterstop Maar dat heeft een heel andere reden natuurlijk. Ja, precies. Oké. Nou, we gaan tot zover het over de Soft en honkbal. Straks gaan we het nog hebben over het euh, eerste lustrum van euh, spinning on the beach. Ja, ook een uh, echt een evenement. Moet nog even, even, even over handbal moeten het ook nog hebben? En over handbal nog hockey? even. Hockey, hockey. Kijk, er H zijn nog sporten. Ja, ah, We hebben nog 50, 50 ja, we, we, we, Golf, golf we, we, hebben we ook nog? Het, we zitten gewoon voor. We, weg, we hebben nog race. Racer hebben we ook nog. Komend weekend bestaat uh, Jaguar E-Type uh, 50 jaar. En dan is er een, een historische race. <laughs> ja, op Skipper Zandvoort. Okay. En dan staat de, de Jaguar E-Type daar centraal. Daar gaan het allemaal over hebben. Ook oh, leuk. we gaan het allemaal over hebben na de volgende plaat van uh, Gary Puckett en de Union Gap met Young Girl. Young okay. Girl. Get out of my mind. See Ja, dat, uh, dat waren Gary Puckett en de Union Gap met Young Girl. Lekker muziek ook weer. Ja. Ook weer heerlijke muziek. Ja, we hebben het wel uitgekozen. He. Ja, echt wel. Ja, ja we zijn goed mee. Het is wel in ons uh, toevertaald, denk ik. Zo'n beetje, Luc. Zeker weten. Um, voor de plaat uh, gestart werd, uh, hadden we het over wat er nog voor onderwerpen de laatste 40 minuten in uh, het is eigenlijk een beetje sporten. kort, hè? He? Ja, het is eigenlijk, eigenlijk te kort. Maar goed. Uh, laten we het nu hebben over Spinning on the Beach. Ja. Het sportevenement eigenlijk op het strand van uh, iedere ja, ieder zomer. Zeker. Uh, nu voor de vijfde keer. Het is Lustrum. En, uh, voor zover ik ben, was het De allereerste keer was Spinning on the Beach, die dat ooit georganiseerd heeft, is dus de eerste. En dan gaat weer uh, Good goede Bad Jerkley. Ja. Ik had over wat veel gezegd, dacht ik maar. <laughs> dus. En uh, dat, dat was dus ooit uh, op het Zuidstrand. Uh, daar waren toen 180 fietsen de allereerste keer, tweede keer ook. Later is dat, uh, werden dat 220, het werd te klein daar. En dat is nu verhuisd dus naar Club Natiek, uh, dat, uh, dat vaste paviljoen aan de Noordstrand, nummer 23 geloof ik of zo. Ja, 23. En uh, het is nu het eerste luster, maar daarna zijn er ook wat meer van dat soort spinnings uh, gebeurd. Uh, Amsterdam kent een heel groot spinning gebeuren, maar ja, die heeft meer ruimte, die kan iets van 500 fietsen kwijt of zo. En Zandvoort kan maximaal op de trass bij, bij Club Natiek er 220 kwijt. En ja... Ze hoeven er niet eens voor te adverteren, want in februari was het al vol. Binnen drie dagen, alle fietsen vol, vergeven. Volgens mij is de voorinschrijving is het al... Uh, no, het, dat vol. is er niet eens. <laughs> het, ja. wordt gewoon, het zijn mensen die, die dat weten, wanneer je moet inschrijven. Dat is uh, vrij veel inside information natuurlijk. En uh, het, is, het is weg, het is vol. Nou, ik heb wel begrepen dat ze wel meer fietsen kwijt kunnen. Maar dat het logistiek niet, uh, niet aanversleep is. Nee, het werkt gewoon niet. Met vrachtwagens en dergelijke. Nou, het werkt gewoon... niet. Dus en uh, er doet, uh, doet ook een ploeg in Duitsland mee. Vind ik wel leuk. Eigenlijk. Ja, oké. Okay. Vorig jaar was je er ook. Die is nu wat groter. En uh, ja, het gaat voor het goede doel. Dus, het, het, het, het komt ontzettend veel geld binnen. Ja. Eén keer uh, topper is bij mij weten geweest van 14.000 euro. Voor uh, Guusje uh, Huppel de Pup, ja, het van deze. Ja, van ja. deze. Ik meen dat het 14.000 euro ruim was. Dat is veel geld hoor. Dat is heel veel geld. Lekker. En wat is het goede doel dit jaar? Weet je dat joh? Eh, Clinic Clowns. Clinic Clowns. Clowns is bekend. Toch? Ja, Neem kan. Ja, En, ja die jongens die. die doen goed werk voor zieke kinderen. Ja. Op Fleuren. Ja, een lach Op Beuren. Ja, kindjes. Ja. Dus, maar. ze zoeken nog steeds sponsors. Je kan altijd sponsoren. Dat is helemaal geen probleem. Ze zoeken voornamelijk sponsors ook die, die iets logistiek kunnen of die een boekje kunnen laten drukken of die t-shirts willen verzorgen dat soort zaken. Maar als je zegt ik heb 100 euro over... Ja, klopt. Dus gewoon even naar de website gaan van www.spinningonthebeach.com Of een e-mailtje sturen ja. naar info.spinningonthebeach.com Ja, en dan krijg je alle informatie. En, alle informatie en dan kan je gewoon je, je, je geld aan een heel erg goed doel, ja. uh, goed, Zeker. Doel, goed doel schenken. Zeker. Maar laten we hopen dat het weer een heel groot bedrag is. Het, het kleinste bedrag is van 10.000 euro geweest of zo. Het is altijd daarboven geweest. Dus geweldig. Ja. Dat is helemaal goed. Maar weet jij de reden waarom het nu aan het begin van het zomer de zomer is? Want het, ik kan me herinneren dat het de voorgaande jaren was. Het, uh, ja, het, uh, in september of zoiets. Nee, nee, nee, nee, het nee, zo. nee. Het, het is uh, meestal in juni-juli zo geweest. Uh, dit, ik vind het wel heel erg vroeg, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met, uh, met, met, met de mogelijkheden die, uh, die Club Natiek uh, te bieden heeft. Mm -hmm. Want het is ontzettend goed daar georganiseerd hoor. Echt waar. Nou, precies. Ja, precies. Ja, ik begrijp dat die Duitsers komen uit Frankfurt. Frankfurt nou, ja, ja, ja, ja, ja, Precies. Je ziet de te lezen. Ik, ja, ik heb <laughs> uh, inside uh, papieren informatie hier, hier voor me liggen. Goed, uh, nou, daar dat, dat, dat hebben we het over gehad ja. over uh, spinning on the beach. Dat dus dat is op zaterdag 18 juni. Ga kijken en neem het geld ja. mee. Dus er wordt altijd gecollecteerd. De komende zaterdagen zit je qua sport sowieso in zon. Ja, ja, Helemaal goed. Komend weekend ook trouwens. Komend weekend? Wat, ja. vertel, wat is de komend weekend? Uh, er bestaat e type... Uh, 50 jaar Oké okay. En daar, uh, dan is er een uh, historische race op circuit En daar staat uh, de Jaguar E-Type uh, Staat daar centraal Kijken. Mooi. Dus als mensen eventjes van het voetbal zat zijn, kunnen ze eventjes Mooi. over de tuin heen kijken ja. en dan Ja, die... nou, eigenlijk wel. Je hoeft alleen maar naar boven te lopen. Even eventjes naar boven lopen vanaf ja. veld 1 en dan sta je ja. gewoon ja. in de bocht. Je de Jaguars... Ja, dan sta je echt een hele mooie bocht ook nog. Ja, oh, precies, ja, Dan kun je de, de, de Jaguars voorbij zien scheuren. Ja. Mooi. Nou, we gaan straks eventjes verder met nog wat, nog wat meer sport. Ja. hockey, handbal en golf moeten we hockey, nog even. Hockey, handbal en golf. Nou, dat gaan, we, dat gaan we zeker redden. We gaan eerst nu luisteren naar Sonny and Cher met The Beat Goes On. On. the beat goes on drums keep pounding a rhythm to the brain la da da da -dee. war, electrically they keep a baseball score, and the beat goes on, the beat goes on. Goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. la -di da -di -di. La -di da da dee La-da-da-da-da-da. And the beat goes on. Don't Jij uh, wil mij zingend uh, door de microfoon krijgen. Ja, ja. ja dat, we kunnen er ook een, een account op Moet je opvragen. vroeger opstaan, <laughs> gewoon. Het <laughs> <laughs> waren Sonny en Cher met The Beat Goes On. En de Sportbeat Goes ook On uh, tot negen uh, uur. Voordat we verder gaan met de handbal, hockey en golf. Eerst eventjes een ander onderwerp. De oproep voor de Galerij der Kampioenen. Joop, vertel, ja. wat houdt het in? Nou ja, de Stamvitse Courant doet uh, elk jaar, elk, uh, na elk sportseizoen, zowel de zomer als de winter, uh, een pagina waarop het Foto's van de kampioenen worden gezet, naampjes erbij. Om dus aandacht eraan te besteden. En er uh, staat nu voor deze week voor de tweede keer achter elkaar. En staat daar een oproep in. Ja, het lijkt wel of de verenigingen dat niet willen. Ik weet het niet. Of, of ze er, hebben geen kampioenen. Ik zeggen, of zijn er geen kampioenen? <lacht> nou, ik weet dat S.P. Uh, Sans, want daar heb ik dus. Vier foto's van met name Maar ik weet dat er nog twee teams uh, kampioens zijn geworden Maar ik, uh, ik heb dat gevraagd Jongens kom op nou En ik krijg nog steeds iets te horen Dus ik doe een, een oproep aan de besturen van de verenigingen En ook eventueel uh, Individuele kampioenen Want bijvoorbeeld Imke van der Aar is drie keer Nederlands kampioen geworden in. Bijvoorbeeld Bij. Badminton, Badminton. Oké, okay. U13 Drie keer Single mix. En dubbel Kijk dan heb uh, dan je wat in, uh, in Ja ijzer. en dan kan je het wel hoor Ja dat dacht ik Maak Maar goed uh, ik, ik, ik weet niet uh, Ik weet in ieder geval van de Lions Want je is natuurlijk heel erg kort bij De uh, Lions heeft dit jaar voor het eerst in jaren geen kampioen ah ja ik weet niet Hockey Hoor ik niks van nee. uh, Voetbal te weinig in ieder geval uh, Tennis weet ik niet Handbal weet ik niet ja, handen wel. De meisjes zijn kampioen geworden. Daar heb ik dus ook een foto okay. van in ieder geval. Maar waar kunnen mensen als ze dit, uh, ooit iedereen luistert hier natuurlijk. Ja. Aan, wie, waar kunnen ze een uh, kampioen aanmelden? Bij de Sanverse Courant. redactie Heel simpel, fotootje erbij, als het kan zo groot mogelijk. Namen erbij, hoeft niet per se op rij, maar als de namen er maar bij zijn, en dan komt het allemaal dik in orde. In de krant staat kampioenen et Zandvoortse Courant. .nl. Dat kan ook. Is, is dat ja. correct? Oh, ja, dat is ook correct. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Maar als, als je naar de redactie stuurt, komt het ook terecht. Verre tensie van jou en dan komt het helemaal... Ja, nou, uh, nou, komaan, redactie, gewoon redactie... Uh, Zowel uh, de, de, de uh, Gilles Kok als ik krijgen die e-mails binnen van de redactie. Uh, dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Nou mensen, als jullie dit horen en uh, er zijn in wat voor sport, tak van sport uh, binnen Zandvoort dan ook kampioenen uh, te vieren. Dat de champagne uh, ontkurkt uh, is. Meld je aan bij uh, kampioenen.zandvoortsekrant.nl En uh, zorg ervoor dat jullie in de krant komen te staan. Ja. In de galerij der kampioenen. En iedereen vindt het leuk. wat wil heel erg zijn. Top? Precies, ja, iedereen vindt het leuk om met zijn hoofd in de krant te komen. Ja. Dat is eh, tenminste als het positief is. <laughs> Dat ja, lijkt ja, me wel duidelijk. Ja. Ja. Goed, dan gaan we even door naar de hedendaagse sporten: handbal. Het buitenseizoen met winst afgesloten, de handbalsters van ZSC. Ja, het buitenseizoen. Ja, nou, Ik het wordt mooi weer en het buitenseizoen is afgesloten. Ja, er zijn twee competities bij de handel, dus de buitencompetitie en uh, binnen. De zaal, ja. De zaal is eigenlijk zwaarderwegend, Is ook veel sterker over het algemeen. En de buitencompetitie die begint in september die, tot en met oktober, dus twee maanden, en die begint dan weer in april tot en met mei. En dat wordt er in de zaal gespeeld. Maar dat, uh, de begin september, oktober, en april, mei, is dat één competitie? Of ja, zijn dat verschillende ja, is één competitie. Eén competitie is dat. Hoe kan het dat de, zaal, de zaalhandbal nou, daar kent iedereen? Dat zie ja. je ook op Studio Sport en dergelijke ja. voorbij komen. En veldhandbal eigenlijk nooit. Hoe kan dat? Ja, nou, veldhandbal was vroeger een, een sport. werd met een elftal gespeeld op een voetbalveld. Oh, dat is wel groot. Dat is heel groot. Ja. En daar was dan een cirkel die was, uh, ik, ik denk iets van 7 of 8 meter vanuit de doelpalen van het goal, ja. naar voren toe is gigantisch. Ja. ja. Ik heb het zelf nog gedaan. niet. Ja, ja. Als klein jongetje. En dan krijg je die man nooit het goal in. Dat kun je nee. wel vergeten. Ja, precies. Dat ik. Niet. Maar goed. Uh, dat, is, dat is afgeschaft. Dat, uh, het, tenminste, niet helemaal afgeschaft natuurlijk. Want het wordt nog steeds gespeeld. Maar het is, uh, het is niet zo belangrijk als de zaal. Daar, uh, daar heb je ook de professionals in. En dat soort dingen. En, en, en ja, grote kampioenen die echt daarin spelen. Overigens is uh, afgelopen zaal, uh, competitie, de afgelopen zaalcompetitie, de Heren-Eredivisie, is weer een uh, zandvoerter kampioen geworden. Oh, Voor de vijfde keer. En dat is Martijn Kappel. En Martijn speelt... Kappel is de doelman van uh, Volendam. Volendam, ja. Die is vroeger hier begonnen bij Sand van Meeuwen handbal. Die is na Sand van Meuwen is hij naar Haarlem gegaan. En naar Haarlem, naar Alkmaar en daarna is hij naar Volendam gegaan. En die speelt er nu een jaar of zes en die is vijf keer Nederlands kampioen geworden. Kijk eens aan. Ja, afgelopen, jaar, afgelopen vorige week is hij dat weer geworden. En normaal speelden ze een best of three in, in de finale. Dat was tegen een club uit Veneraai. En uh, Volendam heeft de eerste twee wedstrijden gewonnen, dus die zijn... In Venderaar kampioen worden. Kijk eens aan. Ja. Dat, nou, dat is toch weer de Zandvoorde. Uh... Met name dus uh, een leuk voor Martijn. Een Zandvoorde. Gefeliciteerd bij deze. Ik heb hem al gesproken via de telefoon ah, natuurlijk. Ja natuurlijk. Ja. En uh, ik, heel, heel leuk. Hij uh, heeft een uh, heel grote rol gespeeld in die tweede wedstrijd. Die wonnen ze met uh, 18-11 of 18-12. Hij heeft heel veel ballen gestopt. En uh, ja, dat, dan maak je je dus uh, als keeper eigenlijk onmisbaar. Ja, zeker bij handbal. Ik heb, ja. het, eh, ik heb het nog zo'n blauwe maand ook handbalkeeper geweest op school. Ik heb wel vergeten, ik ook. weet het eh, niet. Ik, ik vind het, eigenlijk ben je een soort schietschrijver Ja, ik. ben je ook. Je ja. bent eigenlijk altijd kans als, als ik het op televisie wil zitten kijken, denk ik van als die bal tegen gaat, is het maar geweldig. Ja, dat denk ik ook. Nee, dit is, als leek, dit is, als leek. Dat is dus niet massaal. Het is zo kort bij, het ja. wordt zo gigantisch hard gegooid. Ja, ja. En als ze een, sprong, een sprongschot nemen ja. en ze eindigen op de doellijn ongeveer. Ja, ja. ongeveer. ze dat toch ballen... stoppen he. En hem dan toch tegenhouden. Ja, ik vind het uh, heel erg knap. Nou ja, dat heeft, uh, heeft Martijn Kappel dus uh, in die laatste wedstrijd uh, in, in Limburg gedaan. Hij heeft heel veel ballen gestopt. Ik heb het op televisie gezien, zondag uh, op, uh, bij Studio Sport. Nou, dat is grandioos. Ja, geweldig. geweldig. Ja. Even terug naar de dames van uh, ZFSC, -Zf -Zf balsters. Ja. Hoe is dat uh, verlopen, dat uh, handbalseizoen? Uh? Um, ze hebben zich gehandhaafd in de eerste klasse buiten. Oké. Okay. Ze zijn uh, van de zes ploegen vijftig geworden. Maar ze konden al niet meer degraderen. Omdat ze meer punten hadden dan degene die uh, dus nu gaat degraderen. Dus ze blijven in september in de eerste klasse spelen. Eerste weekend volgens mij van september trouwens. En de zaal, ja, middenin derde klasse speelden ze daar. En uh, ja, ze hebben een beetje pech gehad met blessures. Een paar keer kon ook uh, coach Sven Heller niet mee naar buiten. Uh, dat merk je toch dan. En wat ik wel begrijp... En de arbit arbitrage die wil nog wel eens wat te wensen overlaten. Oh, oké. Okay. Uh, dus als, als je een beetje weet hoe handel werkt, dan vind ik de arbiters niet goed, laat ik het netjes zeggen. Te streng of juist niet te streng? Nee, nee. Uh, uh, hoofdzakelijk uh, thuissluiters. Oh, thuissluiters? Ja. Want ik weet wel dat inderdaad de handbal, als het volgt, het is uh, nogal een aardige duw- en trekwerk rond die cirkel altijd. Ja. ja. En, uh, maar dan is het steeds in het, het voordeel van de thuisspelende ploeg. Uh, dat ja. net ja. even uh, erover tozen. Er is een wedstrijd geweest uh, van, uh, van de dames, dan van de verstandigste dames. En dan kregen ze dertien uh, uh, strafwerpen tegen en zijn die één. Dertien? Ja. Dat is, nou, nou, dat is eigenlijk kan dat niet. En dat is dan eerste klasse. Nee, dat is, dan, dat is in de zaal, is dus derde klasse. Derde klasse, oké. Okay. Ja. Maar goed, en, en zijn het. Is uh, jij het dan niet uh, aangesteld, dus zeggen, of is dat gewoon? Nee, ze dus zijn overzakelijk, zijn dat nee. Bij Handel moet je er eigenlijk twee hebben, maar je mag op blij zijn als er eentje is. Anders ja. is één wedstrijd niet doorgegaan omdat er gewoon geen arbiter was. Ja, moet je moet daar gaan. Ja. Ja. Ja, dat is inderdaad zonde. Ja. Maar zij er nou bij die, die dames, want jij volgt natuurlijk in het zaal en in het, in het veldhandbal. Ja, ja. Uh, toen het zijn daar nou verschillen in. ieder geval met het stuiten van de bal bijvoorbeeld. Want ik begreep ja, ja. dat ze vorige keer hadden ze op kunstgras gespeeld. En dat ja, ze, dat is in geval je... Nee, dat wil ik niet meer doen. was je uh, bij Vallendam, Kras Vallendam. Bij de heren, eredivisie kampioen geworden van Nederland. Ja. Dat... En dan vind ik dat toch heel raar dat zo'n grote club. Op een bijveld van het uh, Volendam Stadion een handelwets spelen. Uh, de lijnen klopt niks van. Het was in plaats van een 7 meter cirkel was hij 5 meter. En, en er was geen, was geen kleedgelegenheid. Er was geen toiletgelegenheid. Dan moest je vijf minuten met de auto. om je te kunnen verkleden Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat, denk ik nee, niet, dat is uh, geen e sport uh, Dat zie je niet je sport. Uh, dat is niet goed. Uh, nee, dat, uh, en dan nog uh, op kunstgras. Ja, die bal die, die, die, die staat het gewoon niet. Uh, precies, dat gaat alle kanten op. Behalve ja, de dat ja. denk ik ook. Ja. Ja. Ja. Maar goed, je, uh, zijn er nou speelsters in dat team. waarvan je zegt van joh, die zijn echt uitgesproken beter op het veld. of die zijn uitgesproken beter in de zaal? Of is dat nee, nee, nee, is dat, dat maakt niet zoveel uh, uit. Ik, uh, er zitten drie, vier dames die zitten echt aan de top daar die zijn ook de meest scorende dames over het algemeen Okay. En, uh, en, maar die spelen hetzelfde in de zaal als ze, als ze buiten spelen. Dat maakt niet zoveel uit. Okay, okay. Nee. Je speelt alleen buiten. Moet je zorgen dat je niet valt als het kan? Want je, je gaat wel ja, op als, je kaart op, als, je kanus, op, op beton, asfalt. Het, ja, als asfalt op beton. Ja, ik heb me wel eens in, in mijn uh, keepersperiode bij de voetbal. nog wel eens getraind als het veld niet om mocht. Bij de, uh, de velden van de Zandvoort-Meeo-handbal. Ja, nou, dat zijn dezelfde velden. Ja, nou, Daar weet je niet, dat weet je nee. niet echt, uh, echt nee. veel van. Goed, we gaan straks nog even verder praten over hockey en golf. Ja, we gaan eerst even luisteren naar mijn favoriet Johnny Cash. met uh, in the Jailhouse Now. I had a friend named Bill Camel He used to rob, steal, and gamble and on the side he had begged so he mopped up. I told him he shouldn't do it and Camel told me he knew it so he started begging with a bucket instead of a cup. He's in the Jailhouse Now. He's in the jailhouse now. Well, Camel flubbed his duck when he wore a tuxedo to the country club. He's in the jailhouse now. Yoga boy, oh yo. I met his old gal, Sadie. She said, have you seen Bill lately? I said, I don't believe that he's about. She went down to the jail. She went down to take him as mail. Then she whispered, sheriff, please don't let him out. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Wild camels put away. Sadie's with the sheriff every day. He's in the jailhouse now. Aw oh, yo! Will I remember the last election? The prohibitionists were in action. They're trying to elect themselves a president. Bill Campbell and John Austin walk from New Orleans to Boston and they've got a bottle in every settlement. They're in the jailhouse now. They're in the jailhouse now. The jailhouse now. They were down at the railroad track stealing a train to haul it back. They're in the jailhouse now. Ja, ja, dan staat hier uh, op de leeftijd. Ik, ik zat zo mee te, te doen met Johnny Cash. Ik had helemaal niet in de gaten dat hij afgelopen wordt. Ja. Ik denk dat er komen nog vier, vijf nummers achteruit. Wakker worden. Dat zou helemaal geweldig zijn. Goed, we zitten nog steeds. We gaan het laatste kwartiertje in alweer. Het gaat toch heel erg snel als, het zo, uh, zo lekker bezig, als we zo lekker bezig zijn. Jo, we gaan het hebben over hockey. Ja, de dames, wederom, dames. Hoe komt het toch eigenlijk dat dames uh, sporten hier in Zandvoort schijnbaar toch wat. Nou, kijk, ik. over het algemeen is hockey toch wel een damesport. Zo wordt het gezien, laat ik het zo zeggen. Nou, als je 15 kilometer verder gaat naar Bloemendaal is dat een heren. Dat weet ik, natuurlijk is dat zo. Maar in Nederland speelt over het algemeen meer dames hockey dan heren hockey. Speelt. Oh, dat heb ik nooit geweten. Dat is ja. nieuw voor mij. Maar, uh, heb je weer wat geweten? Heb geleerd? Dat leer ik ook nog wat. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Uh, ik, ik, ik zei net uh, tijdens uh, Johnny Cash dat uh, heeft uh, dit jaar gespeeld tegen Amsterdam 28. Ja. Je hebt toch 28 teams? Ja, dat is van minimaal 10 meiden, maar liever meer. Ja, dat is niet het jaar van oprichting, maar het is echt het 28ste team van ja. Amsterdam. Ja. Ja. Ja. Dat is ongelooflijk hoor. En ja. hier hebben ze voor het eerst in. Nee, vorig jaar dat is natuurlijk ook al uh, dames hockey, maar uh, twee, jaar, oh, twee jaar of drie jaar is er uh, geen senior hockey geweest in Standvoort. In het hebben we een paar meiden die zijn uh, bij elkaar gekomen en die hebben ja. samen met uh, Kees van Deurs uh, uh, ja. helemaal gestoord van hockey ook, uh, hebben ze dat team opgericht en dat is gewoon leuk gegaan. Uh, ze zijn vorig jaar gepromoveerd naar die kwast en ik. Ik dacht dat het de vijfde was, maar zou ook de zesde kunnen zijn, dat weet ik niet zeker. En ja, uh, nah, het was uh, niet uh, top. Want als je gaat kijken, dan uh, loop jij het ook mee, denk ik. Maar er wordt leuk gehockey. Dat is gewoon, als je maar plezier in je sport hebt. En als je tegenstander je ook maar laat spelen en jij je tegenstander laat spelen. krijg je gewoon leuke wedstrijden dus. ja, precies. En dat is ook wel het geval. Dit... Ja, ja, ja. Sandvoort is uh, op de zevende plaats geëindigd beetje meer verwacht eigenlijk. Want vorig jaar... ...ging het echt heel erg goed. Maar ze hebben wat... blessures gehad, Ze hebben terug moeten grijpen... ...naar meisjes uit de jeugdafdeling. Er is geen A-jeugd. Dus ze hebben meisjes uit de B-jeugd erbij genomen. Die hebben in X-taart wedstrijd meegespeeld. En ze zeggen, nou, dat zit toch wel wat in eigenlijk. Dus de continuïteit... ...is er, ja. is er dus wel ja, begrijpend. Ja, ja, ja. Leuke speelsters. Zeker. Mascha van Marlen bijvoorbeeld dochter van. Ja? ja. Hele leuke speelster. Dan hadden we nog uh, een meisje, uh, wat heet ze, uh, Amber van Dijnem en uh, Isa Knotter. Die hebben regelmatig uh, mee ja, min of meer moeten doen. We vonden het ook wel leuk om te doen. Ja. En die hebben ook regelmatig gescoord. Afgelopen zondag was dan de laatste wedstrijd van het seizoen. En dat speelden ze tegen Amstelveen. Amstelveen kon kampioen worden als Amstelveen in Zandvoort won en Mira de nummer 1 op dat moment uh, bij uh, uh, Westerpark uh, punten zou verliezen, dan was Amstelveen kampioen geworden. Dus je wist het, was afgelopen. Zandvoort en die meiden van uh, Amstelveen bloed de in de kantine met mobieltjes in de hand. Het was niet gelukt. Ah, dat, dat, <laughs> ja, dat, dat, ja, het ja, dat is, mee, want dan ja. is het toch wel Zij wonnen uiteindelijk met 2-3. Het heeft 0-3 gestaan. En met name de tweede helft was van Zandvoort heel sterk. Kwamen tot 2-3 terug in de laatste 10 minuten. Ja, bal op de paal. Hoe krijg je het van elkaar met zo'n klein ja, rockballetje? Dat kan mij nou niet, man. Ja, het gebeurt, het, toch? Zien, ja, ja, het ja. gebeurt toch. En uh, ja, die derde gingen niet in. Dus eh, Amsterdam had op dat moment nog eh, hoop eh, op eh, het kampioenschap. Dat is niet gebeurd. Want eh, Mira won bij, eh, bij Westerpark. Dus dat was helemaal geen probleem meer. Maar ik hoop dat het door mag blijven gaan. En ik hoop ook dat er... Want er zitten zat jongens in Zandvoort die wonen in Zandvoort die hockey te hebben. Of hockeyen En dan doen ze dat over het algemeen bij Rood-Wit en Aardehout. Dat ze toch weer eens een keertje die Zandse hockeyclub even lekker een push geven. En ook weer een herenteam komt. Daar wil ik graag een oproep voor doen. Dat Rood-Wit en Aardehout, dat is wel een hele grote club ja dat is natuurlijk te dichtbij eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Ik... Ik, ik, ik weet dat het oude herenteam van, uh, van ZHC, dat is uh, almas naar uh, Rood-Wit gegaan. Dat is het vierde team van Rood-Wit geworden. Ik vind het jammer. Ja. Maar op dat moment waren dermate grote problemen. Met name in de organisatie en in het bestuur. Dat uh, ze zeiden, ja, nou, we gaan, gaan naar Rood-Wit. Okay. En dus uh, dat is nu al, ik denk, vier, vijf jaar het geval het geval dat er geen uh, herenhockey in Zandvoort is, en dat is toch denk ik niet een goed voorbeeld voor je jeugd er moet een eerste team zijn en het maakt niet uit hoe hoog ze spelen, als er maar een eerste team is ja, precies ik, ik, ja. toen ik basketbalde, wilde ik in het eerste team spelen en ik denk dat ze de voetballen dat willen en dat een honkerje dat willen, en dat een handballer dat wil. je wil gewoon in het eerste team spelen, als je van een spelletje houdt en een beetje bezeten ervan bent. Als je een beetje je sporten wil beoefenen op een manier, ja. dan wil je het, het voor jezelf het hoogst ja, mogelijk halen. Ja, ja, ja. En dat is logisch, anders ja. Ja. anders kan je net zo goed stoppen. Ja, dan gaat ik de die mening ja, zelf ook Ja fanatiek genoeg. Ja, precies, fanatiek genoeg. Ik krijg weer een, uh, toevallig een smsje, ik had hem stilgezet dus ja, ja. Het, het is inmiddels uh, tussen de wedstrijd uh, Zandvoort, kan ook HFC's, de rivier geworden door een, uh, een mooie lop van uh, Ruud van Laren. Dus uh, is je tweede goal. Dus ja, ze komen terug. Dus het wordt, het wordt nog spannend. We gaan nu we hebben nu weer even uh, tijd voor een, uh, een plaatje. En dan komen we met The Loving Spoonful en Summer in the City. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirt and gretty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead. Walking on the sidewalk, harder than a match here. Yeah.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 Dat was The Loving Spoonful met uh, Summer in the City. En Weet je nog wie, de, wie de, de grote man was achter Loving Spoonful? Vertel. John B. Sebastian. Kijk. Bekend van het uh, Woodstock Festival in 1969. Daar heeft hij een paar keer opgetreden toen. En hij was... Uh, die heeft die, die groep bij elkaar gebracht. Kijk eens aan. Nou, dat is John wel... B. Sebastian. Die naam goed onthouden. Ik, zal, ik, ik ga vergeten nooit doen, in ieder geval. Samen in de City, Naar dat is het ook hier in Zandvoort, ja. ook uh, zeker weten. Ah, we hebben nog een aantal minuutjes te gaan. Um, het laatste onderwerp, eigenlijk, van vanavond is uh, golf. Ja. Aanstaande maandag is, uh, start de 4 open golf. Ja. Op de en, baan van uh, Sparenwoude. En, en met uh, de finale in september, meen ik, op de Kennemer. Op de Kenimer, ja. Maar dat is niet de enige uh, horecagelegenheid die golf... Uh, nee, long nee, lang niet. Nee. Want er is af, uh, pas geleden is er het, de 19e editie van het Bluis International Open geweest. Ja. ja. Vertel. Maar er is nog meer uh, golf uh, in de kroegen. Want, no ja, want ook Lauw en Hardy heeft zijn eigen golftoernooi, bijvoorbeeld. Oké. Okay. heeft zijn eigen golftoernooi. Dus uh, dat uh, golf leeft in Zandvoort. Maar dat wisten we al, want wat jij nu net zegt, dat is dat Bluis International, ja. um, dat zijn uh, gasten van Café Bluis aan de Burenweg, die uh, 19 jaar geleden voor het eerst met een mannetje of wat naar het uh, buitenland gingen om golfwedstrijden golfwedstrijd te doen. Ja, en dat werd natuurlijk uh, als ludiek, werd dat ja. Bluis International open gedaan, genoemd. En dat is gewoon blijven voorbestaan. Gewoon blijven bestaan. En dit jaar zijn er weer een x aantal jongens naar België geweest. Hebben ze op drie banen een toernooi gespeeld. En uh, André Koper is winnaar geworden. En die heeft, die heeft het al eens eerder op zijn naam uh, geschreven volgens mij. Ik weet alleen niet hoeveel. En uh, tegenstand kwam dan uh, voor Rob van Soelen en Tom Brouwer... Die uh, waren uh, twee en drie. En uh, ja, het is ontzettend leuk om dat mee te maken. Ja. Je, je gaat met, met een mannetje of uh, 20, 25 misschien. Met z'n allen lekker golven. Allemaal vrienden van elkaar. Die al jaren met elkaar golven. En niet alleen in het buitenland. Maar ook uh, regelmatig bijvoorbeeld bij het uh, klap van de molentoernooi en dat soort dingen. En ook bij het vier open en dat soort zaken. Je kom je ze altijd weer tegen. Ja. Ontzettend gezellig. Erg leuk. Maar ik zeg, uh, golf leeft in Zandvoort. Want we hadden het zojuist over uh, Marcel Schorum. Ja. ja. Zijn zoon, Mitchell, heeft handicap 2. Zo. Dat is uh, 18 jaar. Ja. En die heeft een uh, paar weken geleden een heel groot toernooi uh, uh, gewonnen. Uh, en dat, uh, dat de mannetje is een talent. Ja. Gewoon een talent. Omdat hij ook gewoon een heel tijdje met, met zijn vader meegaat. En gewoon die ballen gaat rassen. En dan ook een beetje leren, weet je wel. En ja, die, die gaat er wel komen, denk ik. In die Tiger Woods. Die zal <laughs> het, anders, het? Zeg, het Maar ja, ik bedoel, als je 18 hebt, uh, bent en je hebt dan. 2.3. komt weer de Goede Ja, ja hoeveel is het nou. Zeg het maar. Eindstand, eindstand. 5-4 gewonnen. Gewonnen, zo goed. Ja, door onder andere een goal van Marcel Wawu. Wow. Ah, kijk nou. Ja. Leuk. Dus, leuk, uh, Nou goed, ze hebben het toch weer aardig uh, ja, ingehaald. Ja, ja. Ja. Ja. Dat is maar goed. Ook de moois terugkomen. Die, die, ja, maar die, die, die halen nou, ja. we. Ja. <laughs> maar goed, we hadden het over golf, sorry, voor de onderbreking. Ja, uh, en dan heb je natuurlijk op Zandvoort nog en dat is, dat is wordt heel hoog aangeschreven. Het Zandvoort is open. Dat is alleen ja. voor inwoners van het dorp Zandvoort, niet van de gemeente Zandvoort, maar het dorp Zandvoort. Die mogen daarvoor inschrijven. Er zijn, ik weet 132 plaatsen voor. En dat is elk jaar weer vol. Elk jaar moet er weer gelood worden. Ja, heel snel vol. Ja, ja en dat uh, wordt gespeeld op de baan van uh, de Kennemer. De 18-hals. En dat is een, een feest op zich. Uh, iedereen kent iedereen natuurlijk. En uh, ja, meestal is het mooi weer. Twee jaar geleden was het vreselijk weer. Dat was niet normaal. Dat is ongelooflijk. Gigantische hoosbijen, Storm uit het westen. En je hebt daar een open baan. Je hebt daar een, een, een, een c is dat c En... Iedereen had er last van natuurlijk. Ja, en dan, dan zie je zeggen. toch nog behoorlijke prestaties eigenlijk. De mensen die dat toch gewend zijn. Uh, regelmatig dus met slecht weer uh, golven. Golf, en die, uh, die, die kwamen dan ook bovendrijven. Uh, okay. Golf leeft in Zandvoort. Ja. We hebben twee banen in Zandvoort. Eentje is weliswaar uh, en niet echt dat je zegt. Nou, daar uh, mag ik elke dag op spelen. Dat is weer wat anders. Nee, maar je, je uh, kan ook naar, de, naar de, de open golf Zandvoort gaan. En het, het schijnt een hele lastige baan te zijn. Ik kan het spelletje helaas niet meer doen vanwege blessures die ik heb gehad. Het gaat niet meer. Maar als ik zie dat het... Uh, dat ik hem regelmatig op dat open goal of Zandvoort gebeuren. En dat is toch wel een raar baantje hoor. Dat is goeiemorgen ja, oh, Het is, uh, he. het is, al vreemd, het is... 9 holes maar. Oh wat een verschrikkelijke... Uh, rotzakken zitten er tussen. Ja, ik, ik blijf het uh, vervelend. De, de, de driving range daar blijven vervelend vinden. <laughs> ja. Maar toch over het hoofd van Zandvoort 75 staat te slaan. Ja, ja, ja, ja. Dat doe je eigenlijk de, niet natuurlijk. Nee, dat is eigenlijk hard. Ja. Maar goed. Uh, we zijn bijna aan het eind gekomen van... Uh... Twee ja, uur, uh, CFM Sport. We ik dank, het nog wel even door kunnen gaan. We hebben nog een paar uur door kunnen gaan. Uh, de sporten zijn nog lang niet af. Ja, maar Jeroen zit te wachten. Die... Jeroen, straks ja. krijgen we natuurlijk de volgende programma. Dit uh, ja. Zitten mensen ook op te wachten. Dus we moeten helaas afsluiten. Joop, ik dank je hartelijk voor je komst naar de studio. Ja. En dat je Graag gedaan, samen met bij dit uh, in een goede baan hebt geleid. Ik dank Daniel Leffers voor zijn techniek en uh, zijn uh, bijstand in deze uitzending. Ik wens iedereen nog een uh, hey, dan Daan, En ik zie je maanden van de live uitzending van Golden CFM, natuurlijk. Nee, nee, nee. Joop ik ben Kom. er nog niet. Nee, oké. Okay, dan ben jij er niet. Nee, maar dan is... Uh, Zilder, Robbie Robby zo aanwezig. Deze... Ja, oké. Okay. Uh, Luisteraars. Dus blijf vooral luisteren naar uh, CFM. Straks naar Jeroen bij Siet. En ik uh, spreek jullie graag weer op vrijdag 1 juli. Zelfde tijd. 7 uur s avonds. Voor de... Zelfde tijd. Zelfde meid. Zelfde tijd. Zelfde golflengte. CFM Sport.